Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is steeds meer bewijs dat Hamas-terroristen tijdens de aanslagen in Israël van twee maanden geleden vrouwen hebben verkracht en verminkt. De BBC heeft beelden gezien van gesprekken met getuigen. Zij vertellen gruwelijke verhalen over seksueel misbruik en moorden. Eerder deden getuigen ook al hun verhaal bij andere media. Hamas ontkent het en zegt dat Israël de verhalen de wereld in helpt om hen in een kwaad daglicht te stellen. De Nederlandse en Belgische politie hebben zes mensen opgepakt... die illegaal zaken deden met Rusland. Een Belgische zakenman verkocht bijvoorbeeld elektronica en technologie... die gebruikt kon worden in de oorlog tegen Oekraïne. Het is verboden om dat soort dingen te verkopen aan Rusland. En bewoners van een paar straten in Boekel in Brabant moesten gisteren hun huis uit. En waarom? Nou, daar zat een luchtje aan. Volgens Omroep Brabant was er een enorme rotte eierlucht. En dat leidde tot zo'n stankoverlast dat de brandweer eraan te pas moest komen... Het bleek te gaan om zwavelwaterstof. Hoe dat in het riool in boekel terecht is gekomen, is nog onduidelijk. En Oranje maakt nog steeds kans om de Olympische Spelen te halen... maar vraag niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Tegen België in de Nations League maakten ze in de extra tijd de beslissende 3-0. Maar toen scoorde concurrent Engeland ook nog een keer... waardoor Nederland weer aan de bak moest. In de dying seconds werd het toch nog 4-0. Dat kon mijn sportcollega eigenlijk niet geloven. Het is afgelopen! Krank, zinnig, idioot, wonderbaarlijk, sensationeel. Een avond om nooit meer te vergeten. Oranje heeft nu de finale ronde van de Nations League bereikt. En als je nog één pot, potje wint, dan zijn ze erbij op te spelen in Parijs volgend jaar. Het weer nog. De dag begint grijs met in het noordoosten nog wat natte sneeuw of regen. Later wordt het bijna over het droog en is er ook best wat zon bij 2 tot 8 graden.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 I'm never gonna listen. Most follow intuition while they wishin' it would work. And my vision is imperfect, so I don't know lurk for it. Don't wish wishing for some change like a church worker. Hallelujah. Preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I while a poor, killer poor for a portion. A piece of American society pie. I get high. And my cheese I got. So bear witness. I got this girl looking at you, cause my ribs kissing. Why? And now you ready to wake when the dollar's on the brain. To expect change. We learn to get together and see who we really are. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. But nobody's gonna wake up and start acting like each other. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. No, no, You Ain't shit changing, but diapers on babies get higher than the. Brown singer singing singing. C S M. Lo ves así. Este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía uh, uh, uh. Siempre estás ocupado Con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de gozo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 de rato tengo sed De tí, no sé por qué Quiero ton ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah. Tus besos son de huasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así si no funciona Pero no quieres cuando no, yo quiero, quiero. To'n más fría el mes de enero Te doy calor pero tú siempre, siempre hielo ik heb een kruisje, Say to myself.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 Geef me raad, vertel me wat ze doen, zal ik ooit nog dromen, net als. En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Geldautomaten waar je als ondernemer briefgeld kunt storten, doen het vaak niet. Daardoor moeten winkeliers langer met veel geld bij zich rondrijden op zoek naar een andere automaat. De Amerikaanse regering houdt er volgens CNN rekening mee dat het Israëlische grondoffensief in Gaza nog enkele weken duurt. Daarna zou worden ingezet op een andere strategie: met minder intensieve gevechten. Het Nederlands voetbal -elftal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Nations League door België te verslaan. Het werd 4-0. Het weer hier en daar regen, later wordt het droog en dan laat de zon zich af en toe zien. Het wordt maximaal 8 graden. All eyes on the backside like she's Chloe. Yeah she knows it yeah yeah she knows it Who knows? She's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 Hart niet heb Nu sta ik in mijn eentje Zonder liefde, zonder ring Het was al over Nog voor het begin Jij hebt gelogen Maandenlang Al niet gezien Ik heb je losgelaten Ik heb toch echt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 6.9. Zie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 Wel groot kan zijn dat het hoger gaat dan bergen en harder dan elkaar kan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat een kan slaan. Ik wacht hier op jou, ook als je naast me ligt je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een goed zonder heer. En ik vraag niet om je hand, maar om je veers Die bewijzen me op mezelf.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 Maar om je vingers die me wijzen op jezelf. FM